van kan, maar dat is nou weer journaal. Kroatië dwingt buurland Hongarije om vluchtelingen toe te laten. Volgens de Kroatische premier Milanovic blijft zijn land het ook doen. De afgelopen dagen is gebleken dat Kroatië de toestroom niet aankan. Het land zet de vluchtelingen nu af bij de grens... waardoor Hongarije onder druk gezet wordt om de mensen toch door te laten. Hongarije bracht gisteren naar zeggen 8000 mensen met bussen naar de Oostenrijkse grens. Ondanks het eerdere besluit om alle grenzen gesloten te houden. Ook vandaag staan aan de Hongaarse kant zo'n 100 bussen klaar... voor het vervoer van vluchtelingen. De mantelzorgboete gaat niet door. Minister Dijsselbloem zei dat tijdens een ledenraad van de PvdA. Hij zei verder dat de maatregel, waardoor AOW'ers die bij een kind inwonen minder uitkering krijgen, al was uitgesteld tot 2018. Dan is deze kabinetsperiode voorbij. Hij gaat ervan uit dat de PvdA-fractie daarna tegen de boete zal stemmen en dat die, dus, en dat die er dus nooit zal komen. Tweede Kamerleden van de SP en D66 zijn geschrokken van een bericht in de Telegraaf over ProRail. De krant schrijft dat het spoorbedrijf al vijf jaar een puinhoop maakt van de financiële administratie... en dat de interne controle zo zwak is dat niet kan worden uitgesloten dat er is gefraudeerd. De Kamerleden noemen de situatie bizar en spreken van een gigantische puinhoop. De Telegraaf heeft de hand weten te leggen op rapportages die circuleren in de top van ProRail... waaruit zou blijken dat het bedrijf het zicht op de financiële situatie volledig kwijt is. Zuid-Soedan heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd nadat afgelopen woensdag een tankwagen met brandstof ontplofte. Het dodental kan nog oplopen, een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De explosie gebeurde nadat een vrachtwagen vol benzine van de weg was geraakt. Honderden mensen verzamelden zich rond de truck om de lekkende brandstof op te vangen. Volgens de lokale autoriteiten explodeerde de tankwagen nadat een omstander een sigaret had aangestoken. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en de zon breekt ook iets vaker door. Het wordt een graad of 17. Morgen meer zon, maar vooral in het noordoosten kan ook nog een bui vallen. Met 16 graden is het dan wel iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee. Zon. Zon he. Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. She's crazy like a food. Luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Achter de kroppen, mijn gewaardeerde collega Charles. Charles, goedemiddag. Hey, uh, goedemiddag, Albert-Jan. Uh, uh, voor degenen die later hebben ingeschakeld. Rob zit nog steeds te genieten van een vakantie in het zuidelijke uh, in Turkije. En uh, daar gaan we rond de klok van kwart over vier even mee bellen hoe het met hem is. Want ik heb begrepen van Lex dat het daar geen wolkje aan de lucht is de afgelopen week. Dus hij zal een lekker kleurtje hebben gekregen. Wat gaan we tweede uur doen? Uiteraard, luisteraars, zoals je van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda... Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. We gaan de tweede uur uiteraard ook Zandvoorts nieuws in het kort doen... tussen de muziek door. Nogmaals, IJmuiden 1, en dan hebben we het over voetballen... ontvangt vandaag SV Zandvoort 1. Helaas is er geen verslaggever van ons aanwezig... maar wellicht dat u, als u dit hoort en u bent daar... dat u wellicht even dat door kan appen, om het zo maar eens te zeggen. Verder volgen we natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1 die momenteel verreden wordt in Singapore. Het is de zogenaamde avondrace. Want daar is het donker, maar hier is het licht. En zojuist, ja, het is nog maar een tussenstand. Dat was de vierde, tussenst, vierde snelste tijd in de eerste kwalificatie voor Max. We houden nu op de hoogte het komende uur. En natuurlijk veel muziek. 45 uh, in, uh, En de medley van uh, ABBA, Albert-Jan. Je hoort bijna het verschil niet, hè? Het, is, uh, het zijn toch allemaal Nederlandse vocalisten die hier aan meewerken. Het was een succeservinding, hè? Ja, onder leiding van, uh, van Peter Schoen. Peter Schoen is een, uh, een fenomenaal toetsenist waar ik ook, uh, ook nog bij heb, heb mogen samenspelen, trouwens. Uh, in een trio tijdens modeshows. Dan uh, liepen er allemaal van die mooie dames over de catwalk. En dan moesten wij dat muzikaal omlijsten. Maar Peter heeft dus ook uh, voor Frizzle Sizzle dat uh, songfestival liedje uh, geschreven. Alles is ritme. En uh, je hoorde nu dus de Stars van 45. En ook daar is hij uh, voor het inspelen van alle keyboardpartijen verantwoordelijk. Dus uh, best wel interessant om uh, deze man uh, zo aan het werk te zien. En ook uh, te horen zeg maar. Goed, uh, je, had je had een verzoekje, hè? Ja, ik heb een verzoekje voor Suzy Davis, want dankzij het internetluisteraars... hebben we natuurlijk luisteraars all over the world. In Oostenrijk, in Zwitserland, maar ook in het verre Texas-Amerika. Suzy uh, Davis en zij is pas nog in Zandvoort op visite geweest. Uh, maar nu weer terug naar, uh, naar haar vaderland, zoals dat heet. Uh, en, en zij heeft een, een verzoek gedaan voor Keith Urban. En uh, only you can love me this way. Nou, Suzy, we zijn helemaal verreerd. Ha ha ha ha. Oh, mm -hmm. Susie Davis Ze luistert helemaal vanuit Texas, Amerika. Susie, deze was voor jou. Keith Urban. Only you can love me this way. Terug naar de realiteit, Charles. Heb jij de troonrede ook gevolgd vorige week? Uh, ik heb hem gevolgd, ja. En de, en de algemene beschouwingen? Nou, waarschijnlijk uit. Maar het ging voornamelijk natuurlijk over ja, de vluchtelingenproblematiek. Ja. En ook de gemeente Zandvoort wil een bijdrage leveren... aan de oplossing van de vluchtelingenproblematiek. Is het echt waar? Het aantal vluchtelingen in Nederland groeit zo snel... dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... een dringend beroep heeft gedaan aan de gemeenten... om tijdelijke opvang te bieden aan vluchtelingen... die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. De VNG vraagt om medewerking bij het versneld... laten doorstromen van statushouders. Het Zandvoortscollegie van BMW onderzoekt de mogelijkheden om bij te dragen aan de huisvestingsaanvraag. Uh, Asielzoekers zijn onder te verdelen in vluchtelingen en statushouders. De eerste groep zijn de mensen die net in ons land arriveren en die starten met de asielprocedure. De tweede groep zijn mensen die al langer in ons land zijn en die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. De huisvestingsvraag voor deze groepen is dan ook wezenlijk verschillend. Voor vluchtelingen die net in ons land komen gaat het om op opvang van grote groepen mensen. Bij, staat, bij statushouders gaat het om de huisvesting van individuele, individuelen en huishoudens. De eerste vraag aan de gemeente van de Centrale Orgaan Opvang Vluchtelingen... het zogezegd COA... betreft grootschalige tijdelijke noodopvang... of mogelijkheden voor een asielzoek, asielzoekerscentrum. Om plaats te maken in het reguliere asielzoekerscentra... voor vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen... wordt ingezet op het versneld huisvesten van statushouders... die daar nu verblijven... Daarvoor is de regeling zelfzorgarrangement voor gemeenten ingesteld. Bij het zelfzorgarrangement gaat het eh, niet om de huisvestingsprocedure... die al bekend is bij de gemeenten... maar om tijdelijk onderdak te verlenen aan statushouders... die nog niet zijn doorgestroomd naar reguliere huisvesting in hun gemeente. Zandvoort van oudsher een gastvrije gemeente... wil vanuit haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid... initiatief zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren... aan de opvang van vluchtelingen, crisisopvang zogezegd en de tijdelijke opvang van statushouders. Het College van Burgemeesters en Wethouders... heeft sinds de eerste signalen van de groeiende stroom vluchtelingen... haar bereikten onderzocht welke mogelijkheden er zijn... om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden voor opvang... die door het COA zijn vastgesteld. Zodra de resultaten van deze inventarisatie bekend zijn... zal het college hierover in gesprek gaan met de gemeenteraad. Dat gaat mogelijk wellicht al beginnen op dinsdag 22 september aanstaande omdat dan in de raadsvergadering een motie van de PvdA en Sociaal Zandvoort over de vluchtelingenproblematiek op de agenda staat. De gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem werken samen in het sociale domein. Vanuit die samenwerking sluit de gemeente Zandvoort aan bij de integrale taskforce vluchtelingen die de gemeente Haarlem heeft opgericht. Meer informatie daarover kunt u uiteraard vinden... op de website van de gemeente Zandvoort. Je nou, heb hier in Haarlem natuurlijk de koepel... waar zo'n 300 vluchtelingen, vluchtelingen worden opgevangen. Maar jij kent Zandvoort beter dan ik. Zijn er hier gebouwen... Of accommodaties die leeg staan en die mogelijkheden bieden? Nou, dat, dat, dat zal dan aanstaande dinsdag aan de orde komen. Want mm -hmm. ten aanzien van die koepel heb ik al begrepen... dat, uh, dat de vluchtelingen daar liever niet gehuisvest willen worden... Mm -hmm. omdat ze niet de, de, de associatie met, het, met de, de gevangenis weer willen herbeleven. Okay. Dus die discussie die loopt ook. En de ja. aanstaande dinsdag uh, tijdens de gemeenteraadsvergadering... zal hier natuurlijk ook uitvoerig over worden stilgestaan. Moeilijke problematiek. Klopt, ja. Muziek? Muziek, graag. Will you friends with the fancy persuasion Don't admit that it's part of a scheme And I can't help but have my suspicion baby 'cause I ain't quite as dumb as I seem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 Melissa Edridge en van Melissa weer naar Albert-Jan. En uh, weer nog een berichtje uit Zandvoort. Want de bouw van het Prinsessenpark is uh, van start gegaan. Gisteren is door wethouder Lisbeth Jalik... het officiële start zijn gegeven voor de bouw van nieuwbouwproject... Prinsessenpark in Zandvoort. Samen met de toekomstige bewoners heeft de wethouder... symbolisch de begaande, een begaande grondvloer gepleegd. Na de toespraak van de heer Van der Plas, directeur van KBM Groep uit Katwijk was een gelegenheid voor de nieuwe bewoners om met elkaar kennis te maken... tijdens een borrel op de bouwlocatie. De opleveringen van de woningen die te intussen allemaal verkocht zijn... zal naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 plaatsvinden. Prinsessenpark is een bijzonder groen plan en bestaat uit 22 woningen... met ruime tuinen op loopafstand van winkels en strand. De architectuur is stijlvol en traditioneel. De wit gekeimde gevels en veranda's zijn een knip, knipoog... naar de typische Zandvoortse bouwstijl van wel eer... Het nieuwbouwproject is gelegen aan de Prinsessenweg. een van de laatste plekken in het centrum van Zandvoort... waar nog grondgebonden nieuwbouwwoningen mogelijk zijn. Dus uh, ja, dat gaat dan, is van start gegaan in het medio. 2016 kunnen de bewoners hun nieuwe huizen betrekken. Tot zover. Oké, okay, uh, daar zijn we weer. Wie was dit? Uh... Dit was uh, Herb Albert en zijn Tijuana-bras. Daar luister je nu trouwens ook naar. Oh. Ik denk, ik bezorg jou gewoon een lekker bedje. Ja, dat is je is, is gelukt. Helemaal <laughs> goed. Goed luisteraars, iets over de klok van half vier. Tijd voor een uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Allereerst natuurlijk, het EK Zandsculpturen ligt alweer even achter ons... maar de zandsculpturen zijn nog steeds te bezichtigen... in en rondom het centrum van Zandvoort. Ik adviseer u de zandsculpturenroute route op te halen bij het VVV... want dan hoeft u geen een van de prachtige zandsculpturen te missen. En dat loopt zelfs nog door tot en met 30 november. En wat ook achter ons ligt is de Historic Grand Prix... maar niet de tentoonstellingen. Dan hebben we het over het Zandvoorts Museum. Uh, de, onder het motto van Bira tot Lauda zal, uh, deze, is deze expositie in het teken... van 22 winnaars die in de 34 Grand Prix van Zandvoort deze race hebben gewonnen. Dus een heerlijk, heerlijk bezoek aan het Zandvoortsmuseum, zeker waard. En uh, u kunt nog de, de, deze expositie bezichtigen tot 4 oktober. Dan geheel iets anders... Uh, en dan gaan we naar 19 september. En dat is het koning Open Beach Tennis Toernooi. En dat wordt verspeeld bij de Safari Club. En uh, dat is uh, allemaal uh, uh, beach tennis uh, gebaseerd. Dus het is een zeer snel en de groeiende en laagdrempelige sport Waarbij men ook zonder veel balervaring snel leuke rallies krijgt. Dat allemaal 19 september. Op het koning Open Beach Tennis Toernooi bij de Safari Club. En vanavond, ja, het is natuurlijk niet alleen feest op het CP Park Zandvoort. Drie dagen lang, om wel te verstaan. Maar vanavond is het een natuurlijk groot feest. En wel het Oktoberfest. En dan hebben we het over het Raadhuisplein. Vandaag organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de derde keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september. Jawel, het traditionele Münchner Oktoberfest... begint namelijk op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober. Ook dit jaar zal het vanavond dus de muziek de boventoon voeren met daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Bier, braadwoest en pretzel en niet in de laatste plaats... dirndl en lederhozen. Dat allemaal vanaf 8 uh, uur vanavond op het Raadhuisplein... het Oktoberfest Zandvoort aan zee. Gaan we naar morgen, de klassieke liefhebbers kunnen dan genieten... van Classic Concerts en uh, de concertserie morgen... Uh, staat in het teken van de prinses Christina Laureaten... En dat begint morgen allemaal om drie uur in de protestantische kerk aan de poststraat nummertje 1. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Classic Concerts kunt u uiteraard terugvinden op de website www.classicconcerts.nl. En het begint morgen om drie uur. Maken we een stapje naar 25 september, want dan is het weer feest in Café Koper. Want dan is het weer tijd voor de traditionele zangavond. Die begint op 25 oktober, september om 9 uur en zal tot 1 uur s'nachts duren. Meer informatie over deze zangavond bij Café Koper... en over alle andere activiteiten van Café Koper kunt u terugvinden op www.cafékoper.nl. En ook echt geheel iets anders, maar, maar echt voor motorliefhebbers, een must. Op het Sikri Park Zandvoort op 26 en 27 september is het tijd voor de Superbikes at Sea... Nou zijn we al wel gewend aan de, de TT en zo en dat soort races. Maar de superbikes gaan nog harder. Op 26 en 27 september zullen de lichten van Circuit Park Zandvoort eindelijk weer doven voor motorraces op het hoogste niveau. Tijdens Superbikes at Sea zal de top van de Nederlandse en Belgische wegracerij ouderwets om het kampioenspunten gaan strijden. Dat allemaal op 26 en 27 september aanstaande op het Circuit Park Zandvoort Superbikes at Sea. En liefhebbers van makreel roken... dat kan op 26 september van 11 uur... S morgens tot 3 uur s middags. en er wordt u vriendelijk nog dringend verzocht... zich te vervoegen bij beachclub nummer 5. Makreel-rookwedstrijd... van de Zeevisvereniging. Meerdere zeevissers gaan de strijd... aan de beste makreel te roken... waarna een vakkundige jury de winnaar... rond 5 uur bekend zal maken. Dit is een besloten wedstrijd... maar iedereen is vrij om te komen kijken... en natuurlijk ook uh, wat makreel... te gaan kopen, CQ proeven... Dat allemaal op 26 september van 11 uur s morgens tot 3 uur s middags... makreel rookwedstrijd bij beachclub nummertje 5. En het zal wellicht niet zijn ontgaan, maar op 26 september... om 12 uur s middags begint weer het stads- en dorpsomroepersconcours. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen deze dag naar Zandvoort... om hun boodschap luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. En alle omroepers komen tweemaal in actie. Dat allemaal op 26 september vanaf 12 uur s middags... En het duurt tot half vijf. Uh, en dat speelt zich allemaal af op het Kerkplein. Dan gaan we door, want op 27 september is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. De catering is hier ook weer geweldig goed verzorgd. Uh, op 27 september om 10 uur morgens is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt, als, zoals altijd, is bij Anytime de Oude halt. De 10.000 stappen van Zandvoort op 27 september. De start is om 10 uur morgens en duurt tot 12 uur op deze 27 september. Ook op 27 september is het weer tijd voor het Shanti en Zeeliederen Festival en dan wordt het op diverse podia in het centrum wordt uh, dat uh, verwerkt. Shanti- en Zeeliederen Festival op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand. Ter reden dit jaar tien koren op... met diverse repertoire van Chanties en zeeliederen. Dat allemaal op 27 september... van half elf morgens tot half zes middags. Meer informatie over dit evenement... kunt u terugvinden op www.shantieaanzee.nl. Www Ik weet niet wat Zandvoort heeft met trouwen... maar dat is op 27 september wel zeker het geval. Ook wederom bij Beach Club nummertje 5... is het open top trouwlocatieroute. Trouwlocaties organiseert... Voor alle bruidsparen op zondag 27 september van 11 uur ochtends tot 5 uur. De Open trouw, Top Trouw route. U kunt vrijblijvend bij meer dan 350 locaties een kijkje nemen. Op zoek naar het ene speciale gevoel. Dat allemaal bij Beach Club nummer 5. Open Top Trouw Route Route. Op 27 september om 11 uur morgens. En dat kan u doen tot 5 uur die middag. En bij Meijers is er een trouwbeurs aan zee. Meijers aan zee, strandafgang de Fauvage nummer 16. Op 27 september laat Meijers Trouwbeurs aan zee in Zandvoort... je ervaren hoe deze meest romantische dag van je leven eruit kan zien... samen met leveranciers uit de branches... worden bruidsparen voorzien van de huidige trends, ideeën... en inspiraties om hun strand, wellicht strandtrouwdag, te verwezenlijken. Dat allemaal Meijer aan zee strandafgang, de Fauvage 16... op 27 september van half 12 half half morgens tot 5 uur middags. Meijers Trouwbeurs aan zee... En last but not least, uitsmijter op 27 september... is natuurlijk de Tropical Party met Los Motificaciones... in Talassa aan Zee, strandafgang nummertje 18. En uh, uw gastheer Ton Ariensen, ontvangt u dan op deze middag... om vanaf 4 uur. En dan heerlijke salsa en lettermuziek. muziek, wie houdt daar niet van. Dat allemaal op 27 september, vanaf 4 uur... bij Talassa, strandafgang, Bernard nummertje 18. Tot zover de evenementagenda. ...met zijn banger hart. En wij gaan met een banger hart... ...naar het circuit van Zandvoort. Albert Jan. En als het goed is, is daar Willem van Densen voor ons aanwezig. En uh, over een, kwartier, een klein kwartier... ...zal de Formule 3 uh, kwaad, uh, race gaan rijden. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Nou, dan moet ik even... ...verbeteren, Albert Jan. De glorificatierace van de Formule 3... ...is inmiddels verreden. En die is al afgelopen. Oh ja, dat bedoel ik. Daarvoor belde ik je ook. Ja, ja, ja. Drie race, een kwalificatierace over 12 ronden. En eigenlijk de man die, ja, die eigenlijk wel moet winnen hier, de dus Citoyaan ja, Antonio uh, Giovinazzi. Die uh, is eigenlijk aan zijn stand uh, verplicht om hier te winnen. Zeker als we kijken naar de rest van het startveld: wat uh, minder goden, wat uh, jongens die pas in de voetbal 3 zijn. Uh, die zijn verplicht. Nou, uh, In de paracetamol uh, deed hij dat ook. Hij start vanaf de tweede positie, maar wist uh, in de Tarzanbocht al uh, vlak na de start de Braziliaan Sergio Camara te verschalken en pakte daarmee uh, de kop. De man op de derde plaats uh, gestart, uh, Duizend Marcus Boemer, die uh, wist ook uh, die Camara te verschalken en eindigde ook op uh, de tweede plaats. En Camara, gestart vanaf uh, pole position, eindigde op de uh, zoals ik al zei, die uh, Gio Farnacci, ja, die moet gewoon winnen. Dus Dat is de enige die uh, in het uh, Europees kampioenschap ook uh, vooraan uh, meestrijdt om de kampioensplaats, Het kampioenschap geleid wordt geleid door de Zweden. Felix Rosenquist. Uh, ja, die heeft al twee keer de Masters uh, gewonnen. Die is hier niet aanwezig. Tweede in het kampioenschap is uh, Jake Dennison, Engelsman. Ook niet aanwezig. Die Gio uh, Fanatici staat daar derde in. En dat is uh, eigenlijk, zoals ik al zei, de enige van de uh, Formule 3-toppers uh, die wel aanwezig is uh, op zo'n voort. Uh, nou, de race ging over 12 ronden. Morgen gaan ze dan een echte uh, race uh, rijden. Die gaat om de Masters-titel. Uh, die duurt uh, twee keer zo lang. Die gaat over uh, 25 ronden. En dan uh, gaan we kijken of het, uh, dat uh, Antonio Giovinacci. ...om dan weer onkaartelijk uh, deze race uh, naar zijn hand te zetten... ...en als eerste uh, de finishplacht te uh, bereiken. Oké, okay, dus uh, nou, de kaarten zijn geschud uh, voor, voor de race van morgen. Uh, staat er vanmiddag uh, nog meer op het programma, uh, Willem? Ja, uh, we zijn inmiddels alweer uh, gestart uh, met een uh, volgende race... hier ...op uh, Park Zandvoort. Dat is de uh, DMSB-ADAC Procar Cup race... Ja, dat zijn uh, tegenstellingen tot de uh, dichte auto's die weer zaten, zagen uh, deze middag de uh, GT's. Zijn dit uh, allemaal uh, kleine autootjes, uh, zoals we uh, kunnen zeggen. Heel veel uh, mini-coopers, uh, wat uh, forte uh, Fiesta's daarin en ook een uh, aantal Citroën uh, Saxo's nog. En wat uh, Peugeotjes, uh, 208, een uh, leuk veld. Uh, ja, ze zijn zojuist uh, van start gegaan en ik hoop dat we daar ook nog uh, wat strijd in gaan zien in die race. Ja, en dat zie je, dat zie je ook wel, hè, dat zagen we ook bij de DTM, en dat, zagen, dat zien we dan ook weer dit weekend tijdens de Masters, dat het, het, het programma om de Masters heen, uh, ja, het is een Duitse Duits raceweekend, maar het zijn wel schitterende raceklassers die uh, achter de présence geven. Ja, zeker, het zijn hele uh, leuke raceklassers. En uh, ja, voor mij, uh, het hoofdpunt uh, voor me, oh, dat is, uh, uh, de dat natuurlijk de ik naar het hoofdpunt, dus, uh, dat is dat tegenwoordig ik ook uh, de aderk uh, GT Masters die net als vandaag morgen ook uh, wederom een race uh, heeft over een uur. En uh, zoals het was zijn, de Formule 3 race uh, morgen en dan ook dat uh, bij het programma met uh, de auto's zoals ik net noemde. daarnaast hebben we ook uh, dan ook een uh, Renault Clio uh, race. Jammer genoeg een uh, klein startveld daarin, uh, 14 auto's. Wel twee Nederlanders uh, die daarin meedoen uh, voor het shirt en die team van uh, Dylan Koster hier uit Zandvoort Dat uh, zijn stang van Oort en. Uh, Maurits uh, Zandberg, uh, die komen aan het eind van de dag uh, hier uh, aan de start... en morgen vroeg in de ochtend. Dus die vallen dan wel uh, net buiten onze uitzending. Ja, je, je liet het naam net uh, van de Zandvoorter uh, Dylan al vallen. Dylan Koster. Ik bedoel, hij heeft een eigen raceteam... maar race hij zelf ook nog, of niet? Nou, uh, de afgelopen anderhalf jaar... denk ik niet dat hij nog een uh, race uh, toegekomen is. Het jeugd wel uh, bij hem. Kan ik me voorstellen maar zo druk bezig... Uh, ...met zijn bedrijf en alles daaromheen te leiden... ...in goede banen leiden van zijn team ...dat hij zelf eigenlijk niet aan race toekomt. Oké. Okay. Willem, bedankt voor deze update. We komen wellicht later in het programma nog één keer bij je terug. Voor zover uh, voor dit moment uh, hartelijk dank. Ah, Oké, okay. tot straks. Goedjes. Mm -hmm.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 ja snel gaat een uur voorbij. De klok van 4 uur komt eraan. Dat betekent dat we weer even uitgaan voor reclame, Niels en reclame. Maar Albert Jan en ik zelf, wij komen zo dadelijk na de klok van 4 uur weer bij u terug. Voor nog een vol uur. Zaterdagmiddag bij ZFM Zandvoort.